ABN AMRO heeft beslag laten leggen op de kunstcollectie van Dirk Scheringa. Gisteravond zijn de schilderijen uit het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek gehaald en met vrachtwagens afgevoerd. De collectie was een onderpand voor leningen die ABN AMRO had verstrekt, onder meer voor de bouw van het nieuwe museum. Omdat de bank bang is dat die leningen niet meer worden terugbetaald, is beslag gelegd op de kunstwerken. Oud-DSB-topmans Schieringa maakte maandag bekend dat hij ook faillissement aanvraagt voor DSB-beheer, waaronder het museum valt. De kunstverzameling bestaat uit schilderijen van onder andere Karel Willink, Charlie Torop en René Magritte. Minister Plasterk hoopt dat zich een kunstliefhebber meldt die de collectie wil overnemen en de schilderijen voor het publiek toegankelijk houdt. Bij een overval op een restaurant in Callands Oog in Noord-Holland is de eigenaar van de zaak om het leven gekomen. De daders, vermoedelijk drie mannen, kwamen gewapend de zaak binnen. Volgens de politie vielen ze de eigenaar van 55 aan en hij overleed ter plekke. Er zou niet zijn geschoten. Op het moment van de overval, rond half elf gisteravond, waren er geen gasten in het restaurant. Wel waren er nog een paar medewerkers die op de grond moesten gaan liggen. De overvallers zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. De politie heeft direct daarna uitvalswegen in de gaten gehouden en een spuur rond ingezet. Maar de daders zijn nog spoorloos. Er zijn twintig rechercheurs op de zaak in Callands Oog gezet. FNV-voorzitter Agnes Jongerius is uitgeroepen tot machtigste vrouw van Nederland door het maandblad Opzij. Jury koos haar omdat ze haar nek durft uit te steken en vanwege haar cruciale rol in deze tijd van economische crisis. Opzij heeft een top 100 samengesteld van invloedrijke vrouwen. Onderin zijn Eurocommissaris Kroes, NOC-NSF-voorzitter Terpstra en korenstopvrouw Oudeman.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 Young Fuck to be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 Doe mee op stivorop.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM Text TV op kanaal 45 CFM You might So just a kid.